Kees Groot met het NOS-journaal. BNN-Vara hoeft de opnames die in het geheim zijn gemaakt in de fractiekamer van de politieke partij Denk niet van de site te halen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Denk. De partij vindt dat de beslotenheid van de fractiekamer is geschonden. Maar volgens de rechter had Kamerlid Azarkan de journalisten van BNN-Vara zelf uitgenodigd... en was er niet afgesproken dat de strekking van het gesprek niet naar buiten mocht komen. Het gesprek ging over de nepcampagne die Denk had overwogen. Daarin leek het alsof de PVV Nederland wilde zuiveren na de Tweede Kamerverkiezingen. De Turkse rechtbank heeft bepaald dat de landelijk voorzitter van Amnesty International moet worden vrijgelaten. Voorzitter Kilic zit nu 14 maanden in gevangenschap omdat hij wordt verdacht van contacten met de geestelijke Gulen. Die zou het brein zijn achter de mislukte staatsgreep in 2016. De strafzaak tegen de Amnesty-voorzitter gaat wel door. Een man die in Amsterdam twee homo's mishandelde... moet anderhalf jaar de cel in. Hij probeerde een van de twee vol tegen het hoofd te trappen. Volgens de rechter is dat poging tot doodslag en ernstige mishandeling. De andere daders werden eerder dit jaar al veroordeeld. Burgemeester Weerwind van Almere heeft zijn vakantie onderbroken na een reeks geweldsincidenten in de stad. De afgelopen dagen waren er drie steekpartijen, een schietpartij en een gewelddadige overval. De burgemeester wilde van het openbaar ministerie en de politie weten of er een verband is tussen de zaken, maar dat lijkt niet zo te zijn. De Utrechtse studentenvereniging Unitas heeft een lid geschorst vanwege een mail met kwetsende racistische en seksistische opmerkingen. Het ging om een uitnodiging voor een borrel die intern is verstuurd. Daarin worden leden onder meer uitgenodigd net zoveel te drinken als het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Lombok. Unitas is een intern onderzoek begonnen. Het weer bewolkt en vanmiddag nog een bui. Vanavond opklaringen, morgen tot de avond droog... en op de meeste plaatsen zomers Het kan 27 graden worden. S'avonds in het westen een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me Too. And now you're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 Kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde man.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 way on seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring, yeah yeah. The way we laughed as one. Why did you drop that ball?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 I'm smarter Don't need to dinner